1 uur heeft je kunnen met het NOS-journaal. President Trump heeft nog geen besluit genomen... over een eventuele aanval op Syrië. Dat laat het Witte Huis weten. Trump zal komende dag nog overleg hebben met de Britse premier May... en de Franse president Macron. Macron zegt bewijzen te hebben dat het Syrische regime... achter de aanval zit in Douma afgelopen weekend. Vermoedelijk zijn er chemische wapens gebruikt.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 Olympique Marseille won met 5-2 van RB Leipzig... waardoor ook de Fransen zich plaatsten voor de laatste vier. En Arsenal en Atletico Madrid zijn de andere twee ploegen in de halve finales. Het weer nog verspreidt over het land nog een paar flinke buien. Vannacht een graad of zeven en er is kans op mist. Morgen in het noordoosten buien in het zuidwesten meer zon. Het wordt een graad of zestien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Slapen. Met Pieter van der Wielen. Komend weekend is het Independent Bookstore Day. Dat is een uh, dag om de boekhandel te eren en het uh, papieren boek. En Janneke Vreugdehiel, culinair journalist, kookboekenauteur en schrijver, die heeft uh, vannacht voor ons een uh, ode gemaakt aan de boekwinkel en uh, aan het uh, papieren boek. Janneke, nacht. Goeienacht, Pieter. Een ode aan de boekwinkel. Deze hele week vragen we aan uh, zeer gevarieerde schrijvers... om uh, iets te vertellen over uh, de boekwinkel en hun favoriete boekhandel. Ik ben benieuwd uh, wat, jou, uh, wat jouw verhaal is geworden. Ja. Zal ik het maar vertellen dan? Ja, doe maar. Dat is goed. Okay. Ga je gang. <laughs> is het die mega-boekstore in New York waar ik het hoofd schuin om de ruggen beter te kunnen lezen... tegen een eveneens scheefkijkende man aanbotste... waar we in gesprek raakten over kookboeken... en hij, een wijnschrijver uit Portland... mij zijn favoriete boek over de Amerikaanse keuken aanbeval. Een boek dat ik onmiddellijk aanschafte... en waar ik nog steeds met liefde uit kook. Of is het die kleine libraria in een Toscaans dorp... waar ik in mijn beste Italiaans vroeg... of er iets over de lokale keuken te koop was... En, op, ...en ik een op schitterend papier gedrukt bundeltje kreeg aangereikt. Dat geheel gewijd was aan farro een inheemse graansoort ...die ik al drie keer had gegeten in de trattoria om de hoek... ...en heerlijk vond, maar waarvan ik me afvroeg wat het in hemelsnaam was. Vraag mij niet wat mijn favoriete boekwinkel is. Het is alsof je me vraagt van wie van mijn kinderen ik het meeste houd. Waarom kiezen als ze je allemaal op hun eigen manier gelukkig maken? Ja, gelukkig is het goede woord. Zodra ik er binnenstap, gebeurt er iets met mij... dat vergelijkbaar is met het eten van een reep chocolade. Of met wakker worden op je verjaardag. In welke stad ik ook ben, waar ook ter wereld. Ik moet even snuffelen. En of ik nu met een kookboek naar buiten loop... of een roman, een dichtbundel... of soms met helemaal niets, het werkt altijd. Zouden ze in boekwinkels gelukshormonen door de lucht verspreiden... Zoals in supermarkten met de geur van hersgebakken brood. Een ode aan een plek die je altijd blij maakt, de boekwinkel. Heb jij inmiddels eigenlijk een onuitputtelijke verzameling kookboeken of boeken over eten? Ja, ik ben vorig jaar verhuisd en ik heb net de helft weggedaan. Zo. En de helft. Dat, dat, ik heb ze niet geteld, maar dat waren er minimaal duizend. En ik begin nu ook alweer uit mijn voegen te groeien... qua boekenkasten in mijn nieuwe huis. En het gaat echt heel hard bij mij. Hoe heb je dat dan gedaan, dat wegdoen? Heb je dat dan weggegeven of, of wilde iemand het kopen? Ja, of? Ik heb een, nou, het was zoveel. dat Ik heb, een, ik heb een, een soort sale georganiseerd voor het goede doel. Een benefiet uh, kookboekenmiddag. Uh, samen met uh, Yvette van Boven. Hebben wij al onze boeken uh, bij elkaar uh, geraapt die we kwijt wilden. En uh, dat was een ontzettend gezellige middag. Gingen mensen met hele tassen vol uh, naar buiten. En het is toch leuk dat iemand anders er dan nog plezier van heeft, natuurlijk. Ja, die heeft misschien ook weer dat uh, endorfine of andere stofje binnengekregen. En het uh, geluksgevoel Precies. ervaren dat, dat jij had. Ja. Janneke, dank je wel voor je ode aan de Boekwinkel. En uh, veel plezier okay. zaterdag bij de Independent Bookstore Day. Uh, Goeienacht. goede dank je wel. Dag. in over in things in The Last call for your heart Begging for so long Won't you come back in the world Your lies and all your fears What took away your faith from here Back in the water Back in the water I'm reading for so long, won't you hide I'm trading your darkness for the light Is een Amerikaans, of nee, Amsterdams duo bestaande uit uh, Marijn van der Meer en Jorrit Kleinen. Volgende maand verschijnt hun album Eyes Closed. En dit was dan de eerste single daarvan: Back in the Water. De rubriek heet Open Kaart en dat zijn 150 vragen in een bak. en Het zijn vragen die uh, over alles kunnen gaan. Beeldend kunstenaar Erik Wesselo is de gast. Hij is uh, conceptueel kunstenaar, maakt uh, veel fotografie en film. En hij heeft uh, nieuw werk dat hij toont in Arnhem, een tentoonstelling. En dat heeft hij uh, onder meer gemaakt in New York, waar hij uh, lange tijd woonde en werkte. En hij uh, woont tegenwoordig, als ik het goed heb, in India voor een, uh, voor een deel. Welkom, Erik. Dankjewel. je wel. Dat klopt toch dat je op dit moment voornamelijk in India en Den Bos woont? Nee, dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer veranderd. Ja, ik heb al een, ja, ik heb al een, ja, ik heb een tijd in uh, India gewoond. In Tamil Nadu. In uh, Oroville, om exact te zijn. Dus vlak vlakbij Pondicherry. En ik woon nu sinds vier jaar in Brooklyn. Weer terug in New York? Ja, ik ben je, er, terug in New York, York ja. Het ja. eerste werk dat ik ooit van jou zag, dat maakte heel veel indruk. En ik, ik denk dat wel meer mensen dat werk zich kunnen herinneren. In ieder geval de mensen die het ooit gezien hebben, kunnen zich dat herinneren. Uh, een man, ik geloof jij zelf, vastgebonden aan de wieken van een oud-Hollands gemolen. En die molen blijft maar draaien en die man die draait mee. Dat was zo halverwege de jaren negentig dat je dat werk maakte? Ja, dat was geloof ik, even denken hoor. Ja, Dat was mijn tweede film die ik maakte... En ik weet niet meer precies wanneer ik hem maakte. Volgens mij in 19, ja, 1996. 1996, ja, ja dat, dat klopt. Die, ja. die tijd moet het geweest zijn. Toen, toen ik dat zag, ik, ik, ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Ik bleef maar kijken naar, naar die man die aan de molen ronddraaide. Hoe ontstond zo'n werk? Hoe, hoe ben je daartoe gekomen om dat soort dingen te gaan maken? Uh, hoe ontstond dat? Ja, Eigenlijk ook op, hele, ja, op hele simpele manieren ontstaat het. Um, op een gegeven moment was ik uitgenodigd door uh, W139. Uh, dat is een kunstenaarsinitiatief uh, in Amsterdam. En die zouden met een groep kunstenaars naar uh, Los Angeles gaan. En eigenlijk was het een hele uh, mm, ja, rare reden. Ik zei toen op een gegeven ogenblik: van ja, dan weet ik een goed uh, exportartikel. En zei, ga ik al aan de molen hangen. Maar ik zei het gewoon voor de lol. En uiteindelijk dacht ik, oh jee. Yeah. Dus ja, dan moest ik het gaan doen. En ja, dat, was eigenlijk de, dat was eigenlijk de eerste uh, aanzet tot het werk. Een heel eenvoudig idee, aan een ja. molen hangen. Maar in de uitvoering, je moet, je moet jezelf bevestigen. Je moet een molenaar vinden die, die zo gek is om mee te werken. Je moet het goed op beeld krijgen. En je moet het uiteindelijk ook volhouden als je eenmaal aan dat ding hangt. Ja, dat zijn al die facetten inderdaad. Eerst moet je iemand vinden wie, het, uh, wie de toestemming geeft. Ten eerste moet je op zoek gaan naar een goede molen. Die dus nog werkt en die goed nog in de wind staat. Uh, toen ben ik erachter gekomen dat je dus... Uh, uh, van iedere provincie heb je catalogie... Met al de, waar alle molens in staan. En die molens zijn ook allemaal omschreven... wat ze nog doen, en wat ze kunnen, of ze nog aan het werk zijn. Dus ik ben er bij een aantal langs gegaan... en op een gegeven moment zei één uh, molenaar... ja, dat is goed, ga er maar aanhangen. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, hoe, wat... Een beetje uitgevogeld hoe we dat zouden gaan doen. Hoe hing je daar dan aan? Hoe, hoe bevestig je jezelf? Uh, ja, uh, ja, vrij eenvoudig. Met twee uh, voetsteunen. Uh, IJzeren voetsteunen. Die konden we klemmen om, die, om, die, uh, om dat schrit van die molen. En dan twee handsteunen. Die konden we ook vastklemmen aan het schrit van de molen. En om mijn voeten zaten dan, zat er dan een spanband. En om mijn middel zat ook een spanband. En dat was het eigenlijk. En dan zat je uh, goed vast en je moest jezelf ook goed vasthouden. Ja, een keertje draaien en dan kijken of het lukt. Hoe misselijk was je na afloop? Nou, ik was helemaal niet misselijk eigenlijk. Het viel maar wel mee? Ik, ja, op een gegeven moment wilde ik er wel vanaf. Ja, en dan uh, ja, zijn we eerst een keer gaan kijken met de cameraman. Uh, van ja, wat een goed standpunt is en hoe is het best om in beeld te brengen. En dan kwamen we vrij snel uit, want we wilden natuurlijk ook die sensatie. Uh, ja, die ervaring die ik daar heb, willen we natuurlijk ook. Uh, ja, de, de, dat de kijker of de toeschouwer die ook zal krijgen. En um, ja, dat is goed gelukt. Ja, en dan ga je het uiteindelijk doen. En dan hoop je dat het erop staat. Want je kan het hier een paar keer doen. Maar dat is ook tegelijkertijd ja, het, het spannende eraan. Of het leuke aan om op die manier films op te nemen. Dit is, we hebben het nu over een werk van twintig jaar geleden. Ja, maar maar er, zit, er zit een soort continuïteit in, in jouw werk. Het gaat altijd over een individu. Die, die met, met iets in strijd is of zo. Ik, ik druk me opzettelijk vage uit. Uh, het heeft vaak iets te maken met tijd. Of een soort tussentijd. Als dat een, uh, als dat een begrip is. Je nieuwe werk. Want, want je hebt een aantal nieuwe werken. Die nog niet zo vaak vertoond zijn. Die in Arnhem te zien zijn. En een ervan daarin drijf je. Volgens mij in de, in de Hudson. In, in New York. En je drijft eindeloos lang rond. totdat tot je eigenlijk denkt. Dit, dit kan helemaal niet. Iemand kan niet zo lang op zijn rug drijven. En zeker niet... In dat water en dan met die, met die enorme stad op de achtergrond. Um, ja, is, uh, ja, grappig dat je zegt. Iedereen denkt waarna dat het de Hudson is, maar het is de East River. En het is gefilmd vanuit uh, Brooklyn. Dus uh, je, kijkt tegen de, je, kijkt, ja, je kijkt er net anders tegenaan. Maar dan moet je. Ja, als je dat niet weet, dan is dat, kan dat verwarrend zijn. En. Um, ja, waarom heb ik die film gemaakt? Uh, ik wilde eigenlijk een soort verbinding leggen tussen de ja, natuurlijke elementen en tussen de stedelijke elementen. Ik heb heel duidelijk... ik heb heel af en toe het idee... dat daar een beetje... Um, dat die e IJsreven niet wordt gezien... als uh, natuurlijk, natuurlijk iets... maar die is daar gewoon. Mensen kijken daar gewoon aan... aan zo, ja, als onderdeel van die stad... wat het natuurlijk ook is. Maar het wordt niet direct gezien als natuur. En die verbinding wilde ik graag leggen. En tevens wat ik er ook interessant aan vond... is om te kijken... Ja, je blijft daar drijven en je kan eigenlijk niet bepalen waar je heen gaat. Uh, ik heb dat wel opgenomen op uh, slacktie. Dat is tussen high tie en low tie in. Want de East River is eigenlijk een uh, ja, getijde rivier. Het is verbonden met de Long Island Sound en de Atlantische Oceaan. Dus uh, het is, uh, ja, dat is best wel een groot verschil tussen erp uh, uh, en vloed. En het is ook best wel een gevaarlijke rivier. Hoe, hoe lukt het om zo lang te blijven drijven? Ja, dat is en zo een... kalm? Ja, dat is een truc. Maar uh, ja, dat kan ik je wel vertellen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Iets, uh, mensen die duiken, die weten waarom je drijft. En uh, ja, ik weet niet. Ik, ja, zal ik het uitleggen? Ja, ja, ja. Oké, okay, het is heel simpel. Als je een duikenspak aan hebt, dan heb je altijd lood aan. Waarom heb je lood aan? Om naar beneden te gaan. Want door dat pak blijf je drijven. Dus ik heb gewoon een duikenspak aangetrokken. En mijn kleding eroverheen gedaan. En dan blijf je drijven. Zo simpel is het, maar ja. het, het, is een, het is een fantastisch beeld. Ja. Het, het, het is net zo, uh, ja, net zo fascinerend als, als dat, dat werk wat we net beschreven. Je, je, je blijft kijken, althans dat effect had het op mij. Je hebt ook werk gemaakt met paarden, dat had je al eerder gedaan. Een ruiter ja. die achterstevoren zat, ja. als het, was het vorige werk. Ja. In dit geval is het eigenlijk een, een, uh, ja, een soort troep ruiters... Die, die als het ware over je heen raast vanuit het perspectief van de, van de kijker. Ja, dat, sorry. Uh, dat uh, werk heb ik opgenomen in Lesotho. Uh, dat is een uh, koninkrijk uh, landlocked uh, bij Zuid-Afrika. Uh, door Zuid-Afrika. Ja, ja, Zuid ja. Uh, ja Wat ik interessant vond toen ik daar was... dat bijna alles nog uh, te paard uh, gebeurt. En die paarden, ja, die zijn Basotho-paarden of zo heette die paarden. En ik heb zelf altijd veel paard gereden. Dus het was mij ook interessant om erin te duiken... En ik zag die mannen daar ja, rijden met die paarden. En ik dacht: Wauw, er zit wel een. is eigenlijk een soort ja, Zuid-Afrikaanse western, wil ik eigenlijk maken. Een soort John Ford-achtig iets. Maar ik maak geen speelfilms. Ik maak gewoon korte, ja, korte filmpjes waar geen verhaal in zit. Um, toen ben ik heel lang op zoek gegaan in een hoogvlakte. Want het is, ligt op vrij hoog, uh, waar het uh, vlak is. En op een gegeven moment uh, heb ik twintig paarden en ruiters geregeld. En ja, ook heel simpel. Ik laat ze komen van ver af. En dan komen ze in beeld. En dan komen ze naar de camera toe. En dan gaan ze over de camera heen en dan draait je blik weer. Of de camera in dit geval en dan gaan ze weer weg. En dan blijven ze eigenlijk in een loop hangen. Dus het repeteert zichzelf. En ja, ze blijven eigenlijk zeg maar in die, in die vallei hangen... waardoor ze eigenlijk altijd gevangen zijn en niet... Uh, uh, geen, mogelijkheden, geen mogelijkheid hebben om aan het landschap uh, te ontsnappen. Zij zitten vast en, en jij krijgt elke keer maar die menigte ja. over je heen als, ja. uh, als, als kijker. Laten we beginnen met de kaarten kijken of ik, of ik wat meer over je te weten kan komen. Aan de hand van die vraag. vraag. Ja, ga je gang. Nooit meer slapen. Ja. Ik ben benieuwd welke vraag. Uh, de, de, de oh, vraag. sorry. Wat is je grote angst? Uh... Ja, een grote angst. die grote angst? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht wat ik nou erger zou vinden... om mijn gezicht, uh, mijn ogen te verliezen of mijn gehoor. Of mijn gehoor. Maar uh, ik heb de keuze eigenlijk nog steeds niet gemaakt. Ik denk, mijn... ja, ik denk toch mijn gehoor, dat dat mijn grootste angst zou zijn. Als ik al mijn angst zou hebben. Om doof te worden? Ja, om doof te worden, ja meer dan om blind te worden. Want, ja, ik denk ik wel. Want, want blind lijkt me lijkt me sociaal ingrijpender, omdat je dan meer gehandicapt bent in het bestaan. Terwijl als je niks hoort, dan kan je nog wel vrijelijk bewegen en plekken bezoeken. Ja, maar het, ja, het is toch wel heel belangrijk het gehoor om iets te ervaren. Ja. Um, als je alleen maar ja, als je een film ziet vaak zonder geluid, dan is dat een hele andere ervaring dan dat je hem met geluid. Uh, uh, dan dat je hem wel met geluid hoort. Bijvoorbeeld met een horrorfilm. Als je hem kijkt zonder geluid... dan, dan kan, je, kan je er rustig naar kijken. Want je weet nooit wanneer een bepaald punt eraan komt. Of een bepaalde climax. En normaal, als ik een horrorfilm zie... Uh, wie... <tus> ik zie het niet zo heel vaak... maar dan kan ik altijd mijn handen voor mijn ogen houden. En dan kan ik er een beetje doorheen kijken door de spleetjes, Want ik weet, het geluid komt eraan. En dan gaat er iets gebeuren... En soms gebeurt er niets. En dan vervolgens hoor je weer het geluid, en dan er gebeurt er wel iets. Dus die spanning wordt er heel erg opgebouwd uh, door het geluid. En dat is ook een van de redenen waarom ik de laatste tijd... in mijn film steeds meer met geluid ben gaan werken. De combinatie van beeld en geluid. En voor, voorheen was dat vooral ja, geluid, omdat het niet direct noodzakelijk was. Omdat het al een beetje, beetje uh, voor zichzelf sprak... Maar ik vind, net zoals bij die paardenfilm, dan hoor je echt dat donderen. Die is ook uh, surround opgenomen. En dan ja, is het overal om je heen. Dus dan ervaar je ook... Ja, terwijl je op die, dan is het net alsof je ook op die plek bent. En als je dat zonder geluid zou zien, dan nee, heb je dat, valt het idee zeg maar weg. Speelt angst een rol in jouw werk? Want, want, uh, want veel van je werk lijkt, lijkt aan een soort angst uh, te refereren. Angst, angst. even denken... Of mijn werk refereert aan angst? Hmm. Uh, dat is echt een moeilijke vraag. Nou, ik denk niet dat het direct uh, refereert aan, uh, aan angst. Ik denk dat het meer refereert sommige werken aan het overkomen van een bepaalde angst. Of om, het, om die angst zeg maar, te verwerken... Uh, Naast in de River, naast wat ik net heb verteld, het element van water, dat je niet weet waar je heen gaat, weet je wel, de stroming bepaalt dat, het verband leggen tussen de stad en de natuur en de mens, heeft het ook een persoonlijk vlak. Ik was daar in 2001 en toen was ik direct ooggetuige van dat de Twin daar naar beneden kwamen storten. En dit is ook het eerste werk wat ik weer in New York heb gemaakt. Na een hele lange periode van geen performance-achtige films te maken. Dus het was ook een soort van. ja. een soort ritueel, een soort reinigingsritueel. Dat lees je er niet direct vanaf, af. Maar voor mij was het wel heel belangrijk om dat te doen. Om gewoon te zeggen van, oké, okay, dit is af, dit is klaar. En nu heb ik naar de volgende stap. Want. Die gebeurtenis die jij zag, 9-11, ja. die torens, met je eigen ogen zien... Ja. dat is nog, nog ingrijpender dan, uh, dan, dan, dan de rest van de wereld die het op tv zag. En ja. dat ook, ook aardig in shock was. Ja. Dat, dat is echt een soort scheiding in jouw, in jouw werk. Ja, geweest. klopt. Ja. Het uh, ja, heeft een hele lange periode geduurd. hoor. Voordat ik daar... ja, Ik heb er verder fysiek niks aan overgehouden. Uh, ik ben daarna nog een langere tijd in New York gebleven. Maar het maakt toch wel een impact, impact heeft het op me gemaakt. Ik ben vooral toen foto's gemaakt, natuurfoto's. Ik ben naar India toe gegaan, in een ashram gezeten. Heb ik een paar zwart-wit filmpjes gemaakt, Super super van een aantal rituelen die weer uitgevoerd worden. Onder andere het tekenen van een kolam. Dat is een traditionele tekening, die wordt iedere dag voor het huis gezet, voor allerlei redenen. En de volgende dag wordt die weer uitgeveegd en dan de volgende dag wordt die weer neergezet. Dus dat vond ik ja de vergankelijke vond ik heel mooi daar in India. Dat eigenlijk niets is belangrijk, alleen God is belangrijk. En het uh, draait heel, heel het leven, zeg maar, om. En uh, ja, langzaam weer teruggegaan naar het westen. Maar het lukte niet meer om te doen wat je deed... nadat je die torens had zien instorten? Nee. Het ging gewoon niet meer? Nee, dat ging niet meer. Waarom niet? Weet dat je weet dat? weet ik niet. Ik <laughs> heb Nee, dat was heel raar. Ik, uh, ik trok mezelf helemaal terug... In, uh, ja, een heel, uh, ja, gewoon in een bos eigenlijk. Een heel simpel leven. Je wilde weg zijn van, van, van alles wat, die, wat je was overkomen en wat je had gezien? Ja, gewoon uh, ja, eigenlijk wel van die westerse uh, wereld. Laten we nog een kaart... Uh... Ja, oké. Okay. Nou, de voorste is wel heel makkelijk. Maar die heb ik al gelezen. <coughs> wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Ja. Um... Persoonlijke daad van rebellie. Wow. Het overwinnen van je angst is misschien ook een daad van rebellie. Ja, um, persoonlijke daad van rebellie. Ja. ja, misschien wel die eerste film uh, waar ik achter tevoren op mijn paard zit. Uh, die is waarschijnlijk ook wel een beetje bekend bij een aantal luisteraars. Ja, dat is ook van iets wat je dan doet... wat eigenlijk net niet op die manier moet. Dus je draait in feite alles om. Dus je bent eigenlijk een, een contrary. Ja, dus je doet alles tegenovergesteld. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een heel interessant gegeven om uh, dat te doen. Dus om, uh, om het tegenovergestelde te doen wat er van uh, je verwacht wordt. Dus eigenlijk om, ook binnen de films heb je bepaalde, de bepaalde wetten. En ik hou me absoluut niet aan die wetten. Niks loopt, eh, van, bijna niks loopt van A naar B. Of het loopt eh, lineair. Het loopt altijd anders dan wat je in feite verwacht. Uh, dus ik zet vaak mensen... althans hoop ik ook een beetje op een ja, verkeerd been... of dat ze een bepaalde verwachting krijgen... Uh, van waar het heen gaat. Maar uiteindelijk komt die verwachting uh, ja, nooit uit... Die film over een man die, die, ja, je ziet een man die achterstvoren op dat paard zit mm -hmm. en, en en je weet als kijker die die wedstrijd gaat hij verliezen. Ja. Het, het, die daar ga je vanaf donderen. Het kan eigenlijk niet wat hij ja. doet. Ja. En het het angst en jagen is dat hij het zo lang volhoudt. Ja. Dat hij maar blijft zitten terwijl dat paard niet niet echt meewerkt, bepaalt niet zelfs. En toch blijft die man zitten. Ik vond ik vond het ontzettend fascinerende opname. Ik kon, kon, kon er ook weer mijn ogen niet van afhouden. op de een of andere manier. Ja, dankjewel. En ja, dat is misschien een beetje anekdotisch. maar een aantal jaren geleden. of een aantal jaren na die film. Uh, hoorde ik opeens één zinnetje. en dat was dan in Cars. Dat is een Pixar-film. En daar speelt een oude Grumpy-auto. Uh, speelt daar ook een rol in. En die rijdt continu als tevoren, die man. En die is echt uh, een vervelende oude man. Is het. En die zegt. op een gegeven moment vragen ze aan hem. Uh, nou waarom rijdt hij toch iedere keer achter zijn voor En dan zegt die auto die zegt van... Um, mm, dat, wat zegt hij nou? uh, I don't need to know where I'm going. I just need to know where I've been. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi uh, zinnetje. Toen dacht ik van... Ja, daar is eigenlijk ook precies waar die film uh, over gaat. Alleen kon ik dat op dat moment uh, niet onder woorden brengen. Achterom kijken. Kijken ja. naar waar je geweest bent. Ja, de, dat je gewoon in de in het verleden kijkt. Dus dat je... maakt je niet uit... of je... Uh, dus dat je niet uitmaakt waar je heen gaat. Zullen we nog één laatste okay. vraag doen? Wat is je diebaarste bezit? Oeps. Um. Uh, ja, ik heb nu zo heel veel bezittingen. Ehm... Um. Ja, je kan natuurlijk zeggen je kinderen. Maar dat is heel voor de hand liggend. Ik denk niet dat het uh, daarover gaat vanavond. Dat spreekt voor zich. Um, ja, en mijn werk. Mm. Ja, we hadden het toen straks over... Dit was je grootste angst. Um, ja, als je negatieve... Dat kan ook heel letterlijk zijn. Hè, dus dat je negatieve zeg maar, verbranden of zo. Of dat ze weggaan. Of ik maak heel veel polaroids... Uh, dat je opeens allemaal weg zijn. Maar of dat met die waarste bezit is. Uh, ja, ik krijg, niet, ik krijg niet super veel waarde aan spullen. Maar uh, ja, ik, uh, ja, ik vind sommige oude camera's vind ik wel heel leuk om te hebben. En die dan ook nog werken. En uh, ja, dat fascineert me. En die gebruik je ook? En dat ja, die ja. gebruik ik ook, ja. Te zien in uh, Arnhem vanaf uh, morgen nieuwe werken van uh, Erik Wesselau. Dank je wel. Het is uh, vanaf morgen te zien de tentoonstelling The Course of Events in uh, De Groen, tentoonstellingsruimte in uh, Arnhem. En het is daar nog tot uh, 10 juni. Dank je wel. Dank je wel. Eén minuut in de reeks De Moskee is dit, uh, deel 3, gemaakt door Jair Steijn.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 Deel 3 van de moskee, gemaakt door Jair Stijn. Het Louis couperus genootschap heeft een mooi nieuw project. Couperus in transit. En komend week -einde wordt het resultaat gepresenteerd. Muzikanten die hebben een liedje laten inspireren... Door de, op de reisverhalen van Couperus. Ook Clean Pete, de tweelingzussen... Die hebben een muzikaal reisverhaal gemaakt op basis van Couperus. En dit liedje heet Spanje. het balkon, ik weet niet hoe lang zit te dromen. Een geur stijgt op van een tuin onder mij. Het ruikt naar jasmijn en naar donkere rozen. bedwelmende volk, maar verwonderlijk zijn. Had me zo verheugd op deze reis, maar tot nu toe Voel ik het half nooit echt helemaal Het was gisteravond zo stil De zon die zonk in het uitzicht en alles werd paars Nee, je kunt niet blijven, al oh, je wilt hier niet blijven steeds als een vreemde leer. wat kan je verwachten? Wat kan je verwachten? Wat kan je verwachten? Om me heen. Ja, het is hier heel mooi, maar het is bijna te veel. De lucht is zwaar, warmte en weemoed. Nu zie je hoe mooi het hier is, nu moet je De kleine zijn dood Er dansen soms een vrolijk paar op een schip. Het is altijd hoopvol geloven om onder gelukkige sterren geboren te zijn. Nee, je kunt niet blijven, al oh, je wilt hier niet blijven. Voel je je nog steeds als een wat kan je verwachten? Wat kan je verwachten? Wat kan je verwachten van Spanje? Wat kan je verwachten van Spanje? Wat kan je verwachten van Spanje? Wat kan je verwachten van Spanje? Van Spanje wat kan je verwachten van Spanje, wat kan je verwachten van Spanje? Want je verwachten van een van de liedjes van het Koperes Project van Clean Piet Spanje. Het Louis-Couperus Genootschap heeft dus uh, muzikanten en schrijvers liedjes laten maken. Geïnspireerd op de reisverhalen van uh, Couperus. Couperus in transit. U hoorde net al een van die liedjes uh, van Clean Pete. Aan de telefoon Hester Meuleman van het Couperus Genootschap. Goeie nacht. Het Couperus Genootschap, dat klinkt meteen ook uh, chic en toch ook uh, ja. gezellig. Wat, wat beoogt het genootschap? Uh, het doel van het genootschap is om uh, ja, Louis Couperus onder de aandacht te brengen, uiteraard. Uh, en ook om te zorgen dat het lezen van zijn werk gestimuleerd wordt. En ook het uh, onderzoek ernaar doen, dus wetenschappelijk onderzoek. Uh, en daarnaast is het er ook voor om gewoon in elk geval één keer per jaar samen te komen en het uh, over Couperus te hebben. Wat gewoon een leuke bezigheid is. Hoe, hoe, hoe gaat het met het, het lezen van Couperus? Wordt dat nog veel gelezen eigenlijk? Ik heb daar geen Jawel, zicht op. Uh, het wordt best veel gelezen. Het wordt ook wel om de zoveel tijd opnieuw weer uh, uitgegeven. Of sommige boeken dan, in elk geval. Uh, en er bestaat altijd het verzameld werk. Uh, al moet je dat nu wel voornamelijk tweedehands verkrijgen. Maar er zijn steeds wel weer uitgeverijen die het opnieuw uitgeven. Uh, er zijn speciale leesgenootschappen die uh, zich op couperus oriënteren. En het staat ook nog steeds wel op leeslijsten op uh, middelbare scholen. En het wordt ook nog in het theater bewerkt. Dus uh, ook, zo, zo slecht ja. gaat het allemaal niet. Couperers in, in transit, wat, uh, wat was het idee? Uh, het idee is dat wij normaal gesproken als genootschap één keer per jaar gewoon een genootschapsdag hebben waar uh, uh, leden van het genootschap komen. Maar omdat we dit jaar 25 jaar bestaan, wilden we dat wat uitgebreider doen. Um, dus we hebben samen met de regisseur Gerard van Kanthoud en met uh, de platenmaatschappij Excelsior, die hebben uh, artiesten benaderd, Nederlandse artiesten, en die hebben allemaal reisfragmenten gegeven of nou ja fragmenten uit de reisverhalen van couperus met de vraag of zij daar uh, een lied op wilden maken. Dus geïnspireerd daardoor. Dus je hoeft het niet letterlijk te gebruiken. Uh, mocht wel. Maar het was een brede opdracht. Welke, welke plekken heeft Couperus beschreven in zijn, uh, zijn reisverhalen? Nou, dat, uh, dat zijn er best veel. Uh, hij heeft uh, een boek met Louis Couperus uh, op reis in Afrika... En dat is dan voornamelijk in, uh, in Algerije. Uh, de laatste reizen die hij maakte waren naar uh, Indonesië, China en Japan. Maar hij heeft ook heel veel over Italië geschreven. Hij heeft hij ook lang gewoond. Uh, hij heeft in Nice gewoond. Um, hij is naar Spanje geweest, Griekenland. Nou ja, er zijn, uh, zijn zeer veel landen waar hij is geweest. Een bereisd man, zeker voor die tijd. Welke muzikanten doen er mee uh, aan het project? Uh, er doen uh, uh, Massie Hoetak en Janne Schra, hebben samen uh, een lied. Kleen uh, Piet uh, heeft dus een lied, uh, Spinvis, uh, Jorik van Noorden en uh, Maurits Westrik. Uh, Dave van Raven van de Kik en Lea Kliphuis uh, en Esther de Jong. Een gevarieerd uh, gezelschap en die hebben allemaal uh, iets geschreven rondom, uh, rondom Spinvis... Wat gebeurt er verder mee? Komt er nog een soort feestelijke presentatie? Uh, ja, er is zondag, dus dan, uh, aanstaande zondag in Diligentia treden ze bijna allemaal op. Um, uh, en dan wordt de cd ook uh, voor het eerst verkocht. Uh, en de officiële releasedatum is dan uh, in mei, 11 mei. Dankjewel, Hester Meuleman van het Cooperis Genootschap. En we laten nog iets horen van, van het project Cooperis in Transit. En uh, dit is in het Engels gezongen door Jorik van Noorden... en het heet Another Day in London. Van Noorden, Another Day in London Town. Een van de liedjes van het Cooperers in Transit project. En van de CD die zondag wordt gepresenteerd in Den Haag in Diligentia. Elke week geven we een microfoon mee, de reismicrofoon... aan iemand die iets bijzonders op til heeft staan. Een première presentatie of iets anders. Deze week programmamaker en singer, songwriter en schrijver Jaap Boots. Deze week heeft hij een nieuw album uit, Terug naar Zee. Opvolger van het in 2007 verschenen Afkel. En we luisteren nu naar de week van Jaap Boots. Wat is het vandaag vandaag? Jeetje, je wordt helemaal gek van... Oh ja, het is vandaag 4 april, woensdag 4 april. Dat betekent nog 6, nee, nog 4 dagen totdat het 8 april is. En dan is de presentatie van mijn nieuwe derde album... in 18 jaar tijd, uh, Terug naar Zee. De presentatie in de Q-Factory hier in Amsterdam... Eh, echt hartstikke leuk om een keer met profs een plaat op te nemen. Want ik speelde altijd met de natte honden. Dat waren goede vrienden, maar niet echte profs. En toen dacht ik, laat ik het eens een keer goed aanpakken. Op mijn 57ste. Voor de laatste keer misschien wel in mijn leven, een cd maken. Want god, wat is dat een hoop werk en wat kost het een hoop geld. Ik denk dat er zo nu al 8 à 10.000 euro in zit. En dat moet natuurlijk ook een keertje terugkomen. Dus maak me best een beetje zorgen over... Uh, de hoeveelheid kaartjes die verkocht worden voor de presentatie in de queue. Want die moet meneer Boots, de artiest, natuurlijk zelf ook betalen. Uh, jongens, eh, uh, uh, dit is mijn eerste bijdrage. Ik moet kappen. En ik moet naar mijn werk op de HVA. Ja, ja, dat doe ik ook nog. Abel en klopke, hè? Yes. Ja. En, nu, en nu, nu geef ik het helemaal aan jullie, want jullie helemaal. moeten mij nu interviewen. Voor mij twee studenten dus met een Marans recorder en een microfoon. Nou, brandlos. Want vertel, dit is voor jou ook spannend? Abel, ik ben je audio dus je moet de microfoon voor je eigen mond ook houden als je een vraag stelt. Ja, want het, het kan later. Heel... Voor, je, voor jouw vraag is nee, waarschijnlijk de kan... onze. Heel belangrijk dat je die later, want die kan je echt gebruiken soms. Oh, dus okay. stel hem ook zelf ik, goed. Uh, is het voor jou ook een spannende avond? Ja, het is voor mij ook een spannende avond. Elke optreden is altijd spannend. Uh, waar gaan die zomteksten over? Is er iets waar u echt in specifiek over schrijft? Uh, het gaat heel erg over, mijn, uh, over de plaats waar ik ben geboren. Het album heet Terug naar Zee. Ik ben geboren in Bergen-Noord-Holland. En daar heb ik mijn hele jeugd al gesleten eigenlijk. En de laatste jaren moest ik daar noodgedwongen uh, vaak naar terugkeren. Naar dat plaatsje bij de zee. Ik woon al heel lang in Amsterdam. Maar mijn moeder die is uh, heel ziek geworden. En die werd dement en die is uiteindelijk ook overleden. En toen, doordat ik heel vaak terugkwam bij het dorp, kreeg ik een soort hernieuwde kennismaking met de plek waar ik was opgegroeid. En toen dacht ik, eigenlijk is het best een leuk dorp. Ja. Eigenlijk is het best mooi. Ja. Eigenlijk woonden best aardige mensen. En eigenlijk heb ik ook best een leuke familie. En uh, eigenlijk is mijn moeder eigenlijk ook wel een leuke vrouw. Want ik had een beetje vreemde verhouding met mijn moeder. Dus ik, en als je de plaat als een geheel luistert, is het een soort uh, rockopera eigenlijk, met een verhaal. Ja. Het is donderdagavond, 5 april. Een lange werkdag achter de rug gehad bij de HVA. Met studenten en ook al collega's die vragen... oh, binnenkort je presentatie en uh, spannend. En ik kom of ik kom niet. Of, uh... Maar wat voor mij wel spannend is dat ik vandaag van de platenmaatschappij hoorde van Gerard... dat uh, vanavond om 12 uur, dus middernacht vanavond... Uh, komt het album online beschikbaar. Dus dan staat het op Spotify, dan staat het op Deezer en op iTunes. En uh, morgen komt het uit en ligt het in de winkel. Uh, dus als ik morgen mijn try-out in concerto speel... dan ligt daar een stapel albums terug naar zee. En misschien staat er morgen wel een recensie in de Volkskrant... als ze tenminste hun cd-rubriek uh, hebben bedacht... dat meneer Boots daar een plekje in verdient. Dat zou ik wel ontzettend tof vinden. Ik kan niet nalaten om op mijn telefoon te kijken. En. Precies. Het is toch grappig? Het is toch grappig. Precies. Precies om twaalf uur. Artiest Ja Boots. Het hele album. Terug naar Zee. There we go. Hij heeft. Uh, Roep van het Wild. En. Uh, het stille strand. En ze doen het allemaal. Ook einde van de nacht. Leuk man. En de hidden track. Hidden track terug naar zee. Die staat er ook op. Ik vind het een wonder. En ik ben zo blij als een hond met zeven lulheden dan. Hè? Het is 6 april. En... Het is mooi weer. Ik sta zo, uh, ja, eerlijkheid gebied zich half naakt in de keuken koffie te zetten. En nu is de grote verrassing. Ik heb expres niet online gekeken, want ik heb nog steeds een papieren exemplaar van uh, de volkskrant. 6 april. En dan is het natuurlijk belangrijk om te zien of of of of of of. of of daar een recensie in staat van boot in de vee. Oh. Shit, nee. Dat is kut. Hé, hey Mel. Waar ben je? Even naar mijn zoon toe. Die komt af en toe langs in, pa in het pappenhuis om mijn kleren op te halen. Ja. En wat vind je er eigenlijk van dat je vader de artiest uithangt? Wat, wat, wat is jouw idee erover? Denk je dat dat ooit nog iets gaat worden met die oude? Nee. <laughs> <laughs> ik denk niet dat het ooit iets gaat worden. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat je dit doet. Omdat ik altijd merk dat, dat je het fucking leuk vindt om te doen. <laughs> ja? ja? Maar het gaat niks worden? Nee. Nee, Je wordt geen, geen succes. Nee? Artiestverhaal. <laughs> artiest verhaal, nee. Nooit meer? Denk ik niet. Nee, nee. daar ben je te oud voor. <laughs> Hoezo te oud? <laughs> dat is... Dus gewoon dat, die, die droom is Ja, je gewoon... moet er gewoon een image hebben ook, weet je wel. Misschien maak je wel hele goede muziek, ja. maar je moet ook een soort image hebben. Wat, heb ik geen image dan? Nee, daar ben je uit voor. <laughs> niet het image wat, wat verkoopt. Je hebt wel image, maar niet het image ah. wat verkoopt, denk okay. ik. Oh ja. Nou, dankjewel. Dat het dus <laughs> mellen mijn zoon, met de handzame tips voor de oudere rockster. MUZIEK Nog jong, ik was nog mooi. Heb ik die jaren niet vergooid. Kom, Kom nu dan. Hey, is dan al de solo? Uh, Zaterdagmiddag 7 april. Net geoefend. Echt dood op. Uh, van alles. En ook heel veel zere benen. En dan heb je onmiddellijk die angst van shit. Ik heb wel een zere keel. Ik krijg toch geen griep. Hè? Ik word toch niet nu alsnog ziek. Hele winter doorgekomen. Dat je, de angst dat je nu ziek wordt voor de presentatie. Oké, okay, dus ik doe, er, uh, ik doe er nu meteen een aspirine in. Om het, uh, ik weet niet of het helpt, maar baat het niet, dus schaadt het niet. En ik heb net gehoord dat Dolf Jansen van uh, het programma... Astro Thunder Road heeft gezegd dat mijn cd cd van de week is. Dus toch ook weer een opsteker. Dus wie weet uh, nou ja slaat het allemaal ergens op wat ik de afgelopen... Uh, hoe lang doe ik dit al? Hmm, Vanaf mijn twintigste. 37 jaar heb gedaan. Tweede ja, ik weet het niet, want dan moet ik, uh, dan moet ik nog even die markt vinden. Uh, het is zondagmiddag, het is 8 april, het is kwart over 1. En we, we zijn in afwachting van een aantal kabels en een aantal snoetjes. We staan in de Q Factory. Maar de muzikanten zijn er allemaal, dus ik kan een beetje rustig ademhalen. Het gaat goed komen vandaag. Binnen ben in goede handen. Toon, heb jij er zin in? Zeker. Ja? Ik kan niet wachten. Vind je het niet eng om dan dingen te spelen die je al zo lang niet gespeeld hebt? Of heb je gisteren altijd zitten oefenen in de Zit Het is wel een beetje spannend, ja. Vind het ook een beetje spannend. Ja? Ja. ja. Je drumt, hè? Ja. Het kan heel erg fout gaan. Ja? Nou ja, als een, als een drummer echt geen idee heeft, toch? Of het drie ja, keer dat, snel in het Dat stadium zijn we voorbij, ja. Ja. Ja, Jij bent dat stadium voorbij. Ja, ik nog niet, maar jij wel. Zondagavond. En ik ben weer thuis na het optreden in de Q-Factory. Het was een... Mooie middag. Ik zit hier met mijn lief. Die kijkt ook heel erg vermoeid. En ik ben ook heel erg moe. Er waren ongeveer 80 mensen. We hebben ongeveer. hoeveel CD's, Toon? 32 zo. Iets van 32 CD's verkocht, wat goed is. Uh, we hebben. Goed gespeeld. En nu zitten we aan de pepermunt thee. En nu is het gedaan. Gaan we nu weer gewoon doen? VPRO nooit meer slapen, luisteraars. Moet je niet nog even zeggen hoe blij je eigenlijk bent? Want het klinkt eigenlijk allemaal heel erg mat. Omdat jij moe bent en ik ook. Maar, ah, het is, maar ik vind het echt heel serieus moeilijk te zeggen of ik blij ben. Maar ik weet wel dat jij blij bent. Ja? Ja, je bent heel erg blij. <laughs> Want je bent namelijk heel pessimistisch van jezelf. Ja. En uh, En je dacht dat er misschien maar 15 ja, mensen zouden komen. Ja, daarom, daarom is mijn, mijn gevoel is opgelucht. Ik ben opgelucht. Blij is het anders, ik ben opgelucht. Kut. Kut. Kut. Maandag 9 april, s'avonds kwart voor tien. Nou, het stof is een beetje neergedaald. We zijn van, uh, uh, van Rockster naar Werkslaaf gegaan, weer vandaag. Op de Hogeschool van Amsterdam. <laughs> nee, het was heel leuk. De collega's die me kwamen feliciteren en die bij het optreden waren geweest, was allemaal hartstikke leuk. Het was een mooie avond, jongens. Het was zo mooi. die man mijn De familie van uh, Bart Lust. Ik kwam ook langs de overleden trombonist. Die op de plaat heeft gespeeld en kort daarna is overleden. Nou, een jaar daarna. Eigenlijk heel triest. Een jonge man in de bloei van zijn leven. Geweldige man, Bart Lust. Het was mooi om veel vrienden te zien. Het was mooi om dansende collega's te zien. En ja, het was het toch allemaal wel weer uh, waard. Hoeveel er veel over te zeuren valt. Ik denk dat ik nog wel een keer... Een CD gemaakt. Maar wat ik nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer ga doen, is tegelijkertijd een audio-dagboek voor de VPRO opnemen. Want dat is ook een enorme taak erbij. En dat is nou precies weer een van die vele kwijtjes waar je niet op zit te wachten als je een CD-release plant. En desondanks was het een plezier en een feest om het te doen. Uh, www.jaaboats.nl voor. Meer informatie. Dag collega's. Hoi. Ja Boots en zijn belevenissen van de afgelopen week. Komende zondag treedt hij op in Museum Kranenburg in Bergen. De plek waar hij ook is opgegroeid. En op 13 mei in de Waag in Haarlem. En we gaan luisteren naar een nummer van dat album. Terug naar Zee, het stille strand. Als je maar lang genoeg blijft lopen, dan kom je vanzelf niemand tegen. Het mooiste zijn de dagen dat het waait en regent. Handen in je zakken, kraag hoog opgestoken. Niks te drinken, niks te denken, alleen maar wat te lopen. Zandkastelen liggen hier in paard. Langs de zee, rechtse duin. Kwallen, pek en veren, een mening die flappert in de wind. Een scheermes uit je kindertijd dat je steeds weer vindt. Een tros, een halve zo, een volle fles azijn. De ene voet voor de andere, hoe moeilijk kan het zijn? Gedachten waaien weg in zout en schuim Links de zee en rechts de duin Het land is verdwenen, maar het echte land is hier. Een land van venen, water, van zon en zee en wier. En de karkassen uit je dromen spoelen hier wel aan. Maar er is een tijd van dromen en er is een tijd van gaan. Paren. Als voor de zwijnen, spiegeltjes en kraaltjes, mooie gordijnen en een koffer vol verhaaltjes. Pikke donker, maar ik ben niet meer bang. Met links de zee, rechts het duin en voor. done Het stille strand van uh, Jaap Boots van het uh, nieuwe album Terug naar Zee. En morgen zit hier uh, Elvie Tromp en die gaat in gesprek met uh, Guy Cassiers. Vlaams theatermaker, opera regisseur en uh, artistiek leider van Toneelhuis Antwerpen. Zometeen kunt u luisteren naar uh, de nachtzuster van Max. En uh, ze zit er al klaar voor. Ik wens u nog een uh, hele goede nacht en uh, tot morgen.